5 uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. In een achtertuin in Kaatsheuvel zijn twee doden gevonden. De politie zegt dat er een drugslab in het huis zit waar de tuin bij hoort. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. De brandweer is bezig met metingen. Bij het maken van drugs wordt gewerkt met gevaarlijke chemicaliën. Philip de Winter van Vlaams Belang is tegengehouden door de politie... toen hij de Brusselse deelgemeente Molenbeek wilde bezoeken. De burgemeester had het bezoek verboden. Toen duidelijk werd dat de Winter vandaag samen met PVV-leider Geert Wilders... naar Molenbeek wilde gaan, ze noemden het een islamsafari. Wilders besloot om veiligheidsredenen naar huis te gaan... maar de Winter ging toch naar Molenbeek om te kijken of het verbod wel werd gehandhaafd. Vandaag kondigden Wilders en de Winter ook aan... naar de Belgische Raad van Staten te gaan om het verbod daar... Aan te kaarten. De politie heeft zes mensen aangehouden die betrokken zouden zijn bij de smokkel van cocaïne in een kermisattractie. Het was een zogenoemde slingshot, dat is een grote bal die als een katapult met elastieken de lucht in wordt geschoten. In de holle buizen zat 500 kilo kook verstopt met een straatwaarde van 15 miljoen euro. De kermisattractie werd vorig jaar april verscheept van Curaçao naar Rotterdam. De arrestanten zijn vijf mannen en een vrouw uit Den Haag, Soetermeer en Rotterdam. Ook op Curaçao zijn mensen aangehouden en zijn cocaïne, vuurwapens en contanten in beslag genomen. De UEFA heeft plannen voor een eigen WK, dat schrijft de Duitse krant De Beeld. De Europese voetbalunie lijkt daarmee de confrontatie aan te gaan met de Wereldvoetbalbond FIFA. Volgens Beeld wil UEFA-voorzitter Kefferin met een mini-WK met acht landen... dat ieder jaar onevenjaar zou moeten worden gehouden. De kwalificatiewedstrijden voor het UEFA-WK zouden mogelijk al in de herfst van 2020 worden gehouden. Het weer dan nog. Het is wisselend bewolkt. Het blijft vanavond nagenoeg droog. De minima liggen vannacht rond de 7 graden. Morgen zijn er perioden met zon. In het westen meer bewolking en soms regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooy van de ANWB. In de Randstad staan nu 40 files. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum. Een half uur tussen Ridderkerk en Sliedrecht-West. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Staat tussen Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander. 6 kilometer en het kost je een kwartier. Ook weer een half uur vertraging op de A27. Van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. 6 kilometer. kwartier extra op de A28. Utrecht-Zwolle tussen Maarn en het vathorst 6 kilometer. En ook weer een kwartier op de A44. In de richting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 Goedemiddag, luisteraars. Het is weer tijd voor Zand voor door, Oftewel, Hans met zijn vrienden in de middag. Het gezelligste programma ZFM. Zeker weten. Met, uh, met zijn vrienden Toet en Ronald. En die kleine is er ook weer bij. En wat kan u verwachten in de aankomende twee uur? In ieder geval uh, de instrumentaal van de vrijdag. En dan hebben we de column van Marco Termes... De filmmuziek van de week. En dan om kwart over zes de, het recept van de dag: zo'n dus lekkere stampot. En om half zeven het weer voor het komend weekend. En om kwart voor zeven de verzoekplaat van de week. En natuurlijk nog veel meer nieuws en bijzonderheden van onze mooie badplaats. En onzin. En onzin, uiteraard. Ja. Daarom zijn wij er. Ja, daar ben ik vragen hoor, toch? Ja. <laughs> Hallo allemaal, overigens. Gezellig. Hé, En het eerste plaatje mag ik uitzoeken. En ik heb niet in nummer 1 van de top 40, maar ik heb de nummer 2 van de top 40. Die vond ik ook mooi. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u heel veel luisterplezier.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 knowing what Je hebt Jared met perfect is dit. Ja, dat is dit. Dadelijk een liedje voor mijn vrouw, eigenlijk. Een, een liedje voor jouw vrouw? Ja. Ah, uh, Jannie. Heeft hij iemand anders dan? <laughs> nee, dat niet. <laughs> <laughs> Goed. <laughs> Jij trekt soms conclusies dat ik denk... Huh? Ja, hey, ja. Ik, ik vraag alleen maar. Hè. Het kan, uh, het kan, uh, ik wil alleen de luisteraars waarschuwen. Uh, blijf ver bij de radio vandaag. Want ik heb er twee die een beetje griepelijk zijn. Dus ik kan griep krijgen. Ja. Nee. Yo, wij zijn zo lief bij delen. Alles ja. Jou. Ja, Nou, die griep maar niet houden. Zelf zelfs maar als ik he. ja, nee. Ik zal de andere kant op proeven. Ja, dat is goed. komt echt heel goed. Ah, okay. uh, ja. Dus Jannie, pas op. Ja. Gaan we verder met de muziek hier of? Nou, met ja, Nee, nee doe maar, en dan gaan we straks met de instrumentaal doen. En dan he, gewoon he, er had helemaal no niks te vertellen. Ik man. heb niks te vertellen joh. Nou, dat hadden we gisteren al geconstateerd. <laughs> <he? laughs> Girls met Stap. Was het jullie ook opgevallen dat uh, de uh, een beetje een zware stem opzet aan het begin van dit, uh, deze show? Ja, meestal heeft hij yeah. een hele aparte stem Ja, als ja. Dat ja maar dat doet ook. Van ja. wie moet dat? Nou, zo moet je binnenkomen. Is dat zo? Nou, dat vind ik wel. Van wie moet dat dan? Nou, dat weet ik van mezelf. Ah, oké. Okay. Ah. Nou dan nee, hebben we meteen altijd, de oorzaak te pakken. Weet je, weet je wat het is? Wij moeten altijd met het koor ook inzingen, dus ik moet altijd even inspreken. Uh, in dat, ja, ja. dat is de oorzaak. Ja, ja maar weet je, dan het moet je koor doet het inzingen buiten het publiek om. Ja. En jij gebruikt nu gewoon het arme luisterende publiek om, gewoon. Vinden ze niet erg. Ik ga geen zware stem opzetten, want dan slaat hij bij mij helemaal over. <laughs> Jij ja, hebt een beetje een. een, ja. een, een, een Zo'n stemmetje. Heb jij ja, wat leuk! Jij, jij bedoelt een 06 6 stem Hans. Ja, Top. wat leuk, hè? Ja. Wat gaan we gaan. Wat gaan we de, de... Wat, wat gaan we doen? We ja. gaan. Uh... Ja. De Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Ja, die mag ik uitzoeken. Nou, dat vind ik toch heel wat altijd. Ik heb een, een leuke uitgezocht uit 1987 van een synthesizerartiest, Jen Hammer. En het is een, een, een versie eigenlijk van Miami Vice... zodat die uh, gemaakt is. Ik vond het een, een, een, leuk, een leuk ding. En in 1987 bereikte Jen Hammer... Uh, Crockett Team in zes Europese landen... de nummer één positie. Waaronder in Nederland. Waar het vier weken bovenaan bleef staan. Crockett Team is terug te vinden... op de soundtrack Miami Vice 2... en Escape from Television... ...van de televisieserie Miami Vice. Ook zijn er enkele covers... ...van het origineel uitgebracht door artiesten... ...zoals Michael Credo. Dat was toch met... Um, uh, ...Magnum P.I.? Nee, nee joh. Dit was is, dit is wat met anders. de Sony croquet. Nee. Oh, Sony croquet. Ja. Ja, Zou dat, niet dat zegt maar niet meer. Zo veel. Maar die, uh, was dat uh, met die helikopter boven zee? Nee, dat, dat was Jan. Nee, dat en was Magnum. Magnum. Nee, nee Dat die vond ik helemaal leuk. Ja. Maar je Fallon is meestal met van die snelle boten volgens mij. Ja, met Don Johnson. Juist, juist ja, dat was ook een aardig ventje. Ja, maar ik vond Magnum leuker. Ja, okay. nou, uh, ik heb maakt weer. niet uit. Dit Ma is wel een mooi Dan gaan we die nummer. volgende week doen. Oké. Okay. Kan er een luisteraar even een, een klein doekje hier langs brengen. De overkant zit een beetje te kwijlen nu. Martin Jan Hammer. ja. Oh, een ah. lekker nummer dit. Ja, het ja, ja, thema uh, nummer van uh, uh, Miami Vice was ook een mooi nummer. Ja. Ik. ja. Hij was mm -hmm. destijds uh, razend populair, dat vind je. Ja, ja. Zeker. zeker. Maar de, die synthesizer muziek is toch uh, redelijk populair in die, in die periode hoor. Ik, ik denk dat het nu wat minder is. Maar in die periode is dat echt zo. Dat, ja, het, uh, er waren er die... meerdere hè. In de periode daarvoor, hè, het ja. Ja, ja, bijvoorbeeld sowieso ja. Ja. Camel ja. in die periode. Ja. Dus. Uh, ik, ik weet niet of jij graag loopt, uh, Ro, maar... Waarom, <laughs> waarom denk je dat ik een auto heb? Alleen als het auto stuk is. Maar Zandvoort loopt voor een goed doel en jij mag zelf, jij mag zelf mede helpen te kiezen. Nul. Na, ja. hij kiest hij. Wie zeg jij? Hij kiest nul. Hij kiest nul. Hij kiest jou, denk ik. voor het goede doel? Ik vind, ik vind mezelf altijd wel een ja, goede doel. Ja, zie je wat, dat bedoel ik. Hè? Dat had ik ook niet anders verwacht, eigenlijk. Na nou, de succesvolle run van 2016... wordt er ook in 2017... dit bijzondere hardloop-evenement... van 5 en 10 kilometer in en op zand voortgehouden. De 10 kilometer run... zal deels door beschermd natuurgebied... en over het strand lopen. Iedereen mag een lokaal... en voor regionaal doel aandragen. Wij maken een selectie... Van de inzending, hun dus. En vervolgens kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete goede doel. Het goede doel, met de meeste stemmen, gaan wij verrassen met een fantastische donatie. De afstanden zijn, zoals ik al vermeld, dat de 5 en de 10 kilometer. En dat kost 15 euro. Maar dat is wel een. Dan krijg je ook een, een medaille ervoor. dus dat is toch wat. Waarom twee het, kwartjes. En dan, ja. <laughs> Aanstaande zondag 5 november om 11 uur starten ze. En dan starten ze bij Beats Club nummer 5. Meedoen aan deze run, deelnemen aan deze run, is heel simpel. Je schrijft je via het inschrijfformulier in voor deze leuke run. En de inschrijfformulier kun je uh, downloaden via www.zandvoortloopt.nl En de locatie is, zoals ik al vermeld had, beachclub nummer 5, Boulevard Paulusloot nummer 5. En het telefoonnummer is 023 5716 113. En de website is www.beachclub5.nl en al. Ja, voor degenen die het kunnen doen en het kunnen missen, ik zou zeggen: het doen met die handel. Ja. Altijd goed om te lopen voor een goed doel. Ja, altijd. Dat en ook voor jezelf. Je, en het is uit. ook goed voor jezelf. Zo is dat. Ik heb in bones.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 Shine in my pocket, got that good soul in my feet I Feel that hopper in my body When it, it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally, come on, lock the way we rock it So don't stop that You when you dance, dance, dance, feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I should do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance. So just dance, dance, dance. The so just. Dance, dance, dance. dit niet eens af te kondigen, denk ik. kan stop, stop the filming, Justin Timberlake. Ja. Yeah. Nou ja, de naam wel, de, de, de titel wel... maar je weet niet wie het zingt natuurlijk. Ja, jawel, want dat staat erachter. Ja. Dat mij is het is meestal andersom, hè. Ik weet meestal de titel niet. Ken ik het nummer wel en weet ik ook meestal wel wie het zingt... maar dan weet ik niet oh? precies wat de titel is. Oh, nou, ik, ik, ja. kan, ik kan sowieso niet... <laughs> jij weet bij gewoon niet. Nou, ja, ook in, wel wat, ja. Ik ben meer blijven hangen in de oude tijd, weet je wel. Van de Beatles en het, uh. <laughs> Dat de 06-lijn echt nog spannend was. En, er, was geen, er was geen eens telefoon zijn ja, tijd. Daar is je in in blijven, tijd, blijven dus <laughs> hangen. <laughs> in zijn tijd heb je nog... Ja, precies. Ja, rooksignalen. Ja, ja, dat heb ik nog meegemaakt, ja. Hondenkarren. En wij schreven... Ah, Schillenboeren. Wij schreven op een lijstje. Laatst las ik er nog een stukje op Facebook over... Uh, wat voor term zou jij aan de jeugd mee willen geven wat jij vroeger nog kent en wat de jeugd jeugdvertegenwoordiger dus niet zou kennen? Polons! <laughs> ja, Polons, ja. <laughs> en dan kreeg je allerlei uh, televisieprogramma's en, ja. en buitenspeelactiviteiten <laughs> ja. en, en weet ik veel, dat soort dingen, überhaupt buitenspelen. Ja, ja want dat kan niet meer gaan horen. <laughs> nee, vroeger konden wij dat nog hoor. Ja, nou, er zijn sommige kinderen. Die kunnen dat nog steeds. Ik bedoel, ze lopen niet allemaal met vier jaar met een mobieltje rond. Nee, nee maar ik bedoel maar, dat er geen ruimte is. Dat bedoel ik aan het bedoel. Bij ons in Hoogdorp niet, hoor. Nee, nee. Nou ja, nou, deze, maar dan noem je ook wat op, hè. Ja. Maar ik moest er wel om lachen en er kwamen ja. dan echt allerlei dingen omhoog. Dat was leuk. Ja. Zo meteen verder. De kollen van de week van Marco Termes door Toet Kraaienstein. Gelukkig wij. Vreedzame coexistentie. Visie. Assimilatieprobleem. Poppenstrond. Prioriteiten. Ik zet u direct aan het denken. Wat schrijft die gek nu weer? Dit is het voordeel van enig denk- en schrijvervaring. <kijf> Sorry <is goed> hoor. <kijf> Neem me niet kwalijk. Um, je kunt zomaar een paar losse termen in de lucht gooien... voorts aantonen dat er een logisch verband is. Als Haagse politici het vooral in verkiezingstijd hadden over meer blauw op straat... meende ik dat ze het hadden over politieagenten. Zoals ik het nu begrijp bedoelden ze blauw als in dronken. Ik wil geen politiestaat, maar het schijnt dat sommige jeugd... meer behoefte aan leiding heeft dan anderen... Sommige anderen tonen wel positief initiatief. Die gaan wat nuttigs doen. Helpen bij een voedselbank of praten met vereenzaamde bejaarden. Twee van de vele mogelijkheden om prettige bijdragen te leveren aan onze maatschappij. Einde zomer loop ik op een namiddag over het burgemeester van Venemaplein. Zoals bekend verondersteld bij Mooi Weer... een bloed, broedplaats van jeugdigen die hun pist niet kunnen ophouden... Het is hun plein, vinden zij. Nou, dat is ook zo, maar tevens ook van iedereen. Deze hangplek is eerder een plaatsdelict dan een van ontspanning. Een vriend van mij wilde daar onlangs met zijn vrouw op een van de bankjes genieten van een briesje en een zakkend zonnetje. De poging tot vreedzame coexistentie werd getorpedeerd door met een aanzekerheid grenzende waarschijnlijkheid, Nederlanders met allochtone achtergrond en een assimilatieprobleem. Ik was er op grote afstand getuige van. Vooroordeel? Ja, inderdaad. Dit heet ervaringsleer. Vermoedens, ook grote zuivere wetenschap begint met een klein vermoeden... en ik kan moeilijk hun dubbele paspoort gaan controleren. Stigmatiserend? Jammer dan. Moraalridders met eufemistische meningen, fijner dan poppenstrond liggen hier altijd op de loer. Hun ruzie ontaarde in een handgemeen. Ik ben geen voorstander van nodeloos geweld. Maar ja, wat is nodeloos? Dat is een relatief begrip. Terug naar mij. Ik zag op de boulevard iets dat ik wilde fotograferen. Er werd agressief vanaf de banken geroepen dat ik moest oprotten... Ik ben iemand met een prima camera in bruikleen en nu wil ik best voor mijn rechten vechten, maar soms is een tactische aftocht toch ze verstandiger. Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Echter, wie niet? In mijn prioriteitenlijst staan veiligheid, vrede en vrijheid boven het controleren op hondenpoepzakjes en parkeerbonnen uitschrijven. Voorspellen blijft lastig als je een vertroebelde visie hebt. Aldus Marco Termes een, een nuttige kolom weer. Ja. Het is alle keuze. Ja, Eerst een je Hans, dan mag jij weer. Ja, maar jij ging er ook doorheen. Nee, ik Hij ging, ging ik, voorlangs. Ik, ik ging voorlangs. <laughs> en jij ging er dwars doorheen. Maar Hans jij... kan dat. Het is zijn programma, joh. Dat vergeet je af en toe. Ik wou net zeggen, oké, je hoe belangrijk ik ben? Tada. Tadaa. <laughs> en door. Ik wou het zeggen, voordat ik uh, brokjes op de mengtafel ophoest. Um, Staying alive in the Gees is dit. Hey, dat is misschien niet voor, voor, voor volgend jaar, hè, maar de Korendag dit. Ja, misschien ja, wel. Ja, dat is, ook is niet. lekker. Yeah. Ik heb deze film al drie keer gezien, weet je dan. En ik vond er niks aan. waarom ga je hem dan drie keer zien? Nou, omdat dan de meisjes met wie ik naar de film zou gaan, zeiden... Kom, we gaan zitten meteen de night, vier, En dat doe jij dan? Ja, hij wil dus zoenen, dus dan moet je er wat voor over hebben. Dat is één en twee, als zij betalen, dan ga ik overal mee naartoe gaan. Oh, ernstig. Toen was je dus al zo. Dit vind ik erg. Er is niks veranderd, Nee, dat vind ik erg. Hij is niks veranderd, hoor. Nee? Nog steeds zo? Jij moet ook altijd betalen. Ja. <laughs> ja, dat moet ze wel, maar ze heeft niks. <laughs> ja, ik heb heel veel. Ja, okay, ja en, en uh, op de woensdag is in het wijksteunpunt, de blauwe tram, Louis Davis, carré nummer 1, een dag van ontmoeting en gezelligheid. In de ochtend is er een inlooppunt van 10 tot 12, waarbij men mensen kan ontmoeten, lekker kan babbelen of gewoon een kopje koffie drinken. In de middag is, het ook, is er ook samen... Waarbij men mee kan doen aan een spelletje of diverse creatieve activiteiten. Uiteraard onder het genot van een kopje koffie. Beide activiteiten worden altijd druk bezocht. En wie ook eens langs wil komen, is van harte welkom. Voor meer informatie, Hans Huurda. En de e-mailadres is Huurda@pluspuntantwoord.nl. Ja, nou, dat vind, zijn goede dagen. Ik vind het weer een hele Riedel.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 These Vikales words cozy in my mind. I Touched your face Narcotic Mindful Lays Mary Jane. And I called your name Like an addicted to cocaine rolls all the stuff is out of play And I touched your face Narcotic Mindful lace, Mary Jane. And I called your name mijn Narcotic van Liquido was dit. Ik vind een mooie naam, Liquido. Ja. Ja. Ja, ja dat is wel heel ja. bijzonder, hè? Ja. Weer heel wat anders dan liquideren. <laughs> ja, Voor mij is het hetzelfde. <laughs> ja, zeg, Ro, zo... ja. jij bent toch zo gek op pindakaas? Ja. Ja. Ja. Ja, je eet het elke dag. We, nou, bijna. Um, je kan in Amsterdam kan je echt de meest gave pindakaas kopen. De meest Daar gave staat, pindakaas? Ja, dat is echt. De pindakaasliefhebbers met een dure smaak kunnen sinds gisteren de allerduurste pindakaas ter wereld kopen in Amsterdam. Voor een pot pindakaas met bladgoud en zwarte truffel moet je maar liefst 1000 euro neerleggen voor een potje. Jongen. Maar het is wel een pot van 1,7 liter. Dus het is wel een megapot. Ja. Maar 1000 euro voor ja. een potje pinnenkaas. Nou, volgens mij voegt goud qua smaak niet zoveel toe. Nee. Het is puur qua zicht. Maar goed, ja. weet je, het geld gaat wel naar een goed doel. Dus dat is dan wel weer prettig. Oh, ik, ik krijg het terug. <laughs> nee, naar een echt goed doel. Jongen, jongen ja, ja, ja okay. Maar goed, het bruine goud wordt nu wel heel letterlijk. Hè? Het, het bruine goud, ja. daar ja. heb ik zo toch een hele andere het. beelden bij. Maar goed, dat maar ja, ja, het zij noemen het zo. Je, het je hebt ook mensen die voor een fles whisky een paar duizend euro uitgeven. Ja, vind ik, dat ook denk ik Ja, dat zou ik ook nog doen. Als je hem stuk laat vallen, heb je niks. Ja, ja. ja. het <laughs> ja. ja. is bij de meeste dingen zo, hoor. Als je hier Rolls Royce uit de garage rijdt en er valt een uh, uh, uh, uh, garage op, dan heb je ook niks. tijd voor muziek. Nee, Haarver... nou, het is helemaal geen tijd voor muziek. Nee, we gaan wat anders doen. Oh ja, zelfs. Daar, eh... <middels> Filmmuziek van de Week, uitgezocht en gepresenteerd door Ronald Kraijenstein. Het is een, een, een nummer uit de film Easy Rider, met in de hoofdrollen Pieter Fonda. Dus niet ja. Henry, maar Pieter. En, en Dennis Hopper. Het is, een, het is eigenlijk een cultfilm, en, en nooit bedoeld als, om, om als hit te worden. Een soort van projectje van Dennis Hopper en Pieter Fonda. Productiekosten ooit 400.000 dollar, eindopbrengst rond de 60 miljoen dollar. Ja, ja, ze hebben wel iets goed gedaan. Ja. Oké, um, wel Ja, het, het was zo. Een projectje. De film was ook de, de, het begin van uh, Jack Nicholson. Die speelt uh, een ander alcoholverslaafd uh, zijnde advocaat. die de twee jongens, uh, de hoofdrolspelers, uit de ellende helpt. Het verhaal gaat dat ze een. is. Het gaat niet, is. Dat ze een cocaïne-deal sluiten. met als doel uh, vrede. of vrijheid. En uh, doen dan later wat je zelf kan. En ze, ze trekken Amerika door. Noord-Amerika gaat nog wel, maar naarmate ze verder zuid komen, komen ze steeds meer in de problemen. En de film eindigt ook dat ze met z'n tweeën door wat heel biblisch worden doodgeschoten. Ah. En ba. En ba. <coughs> ja. Dat is ja. nog eens weer eens wat anders als een happy end. Nou, ja. Ja, ik, ik weet nog dat ik deze film voor het eerst zag, uh, mijn vriend aankeek: van, wat hebben we nu gezien? Uh, naar de kassa liepen en nog een keer een kaartje kochten. <laughs> dus uh, ja, de bijzondere film. Kan iedereen aanraden. Ja. Nou, misschien komt hij nog een keer. Ja, Steppenwolf was niet de enige die uh, uh, meewerkte in deze film. Ook de Birds met The Ballad of the Easy Rider. Oh. Die gaan we nu luisteren. De rivier flows. Het flows naar the zee.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 Take it from this road, to the town. Maar ik kan er is toch nummer, hè? Ja, zijn korte. Een ja. kortje? Ja, dat is nog uit de tijd dat de beurzen uh, uh, platen maken. Ja. Dus een moest kort. Uh, jij had een klein dingetje, of niet? Of heb nee, je nee niet? dat had ik. De pindakaas was dat? Oh, ja, dat was dan, oh. Dat, uh, uh, Hans? Ja. nou Hans. Dat, dat klinkt nee, nee, zo aardig hoor, als je dat zegt, uh, een klein dingetje. Ja, maar zo bedoel ik het niet. Het is een nee, grote griep, hoor. De weg naar de hel is een plafijt met mensen die je het niet zo bedoelen. <laughs> nou, dan ga ik wel wat zinnigs vertellen. 5 november, en dan ga ik even kijken, dat is uh, over twee dagen. Dan is het Nationaal Allerzielenconcert. En dat is er voor iedereen die met muziek en gedichten stil wil staan... bij de geliefden die er niet meer zijn. Zondag 5 november komt de nieuwe Philemonie naar Amsterdam... met een programma waar Johannes leert zelf zelf zegt. Ik koos muziek van Bach en dienst achterneef jo Johan Christoph Bach. En ook Dietrich Buxtonhouder. Nou moet je nagelen, de namen zeg. Goedemorgen. Je is geen Buxtonhouder. <laughs> nee, nee maar goed. zo heet hij. En, en aan het einde van het programma, en dat is in een kerk. Aan het einde van het programma klinkt het motto. Het motet es, es ist nur. Noen ein met mijn leven. Oh, het is nur aus met mijn leven. Zo is dat. Ach, okay. Het is afgelopen, heet dat eigenlijk niet meer. <laughs> ja, maar oh, ja. natuurlijk. Daarmee worden we nog eens aan herinnerd dat niet de dood bijzonder is, maar het leven. Dat is waar. Kom luisteren naar het Nationaal All-Zero-concert zondag 5 november om kwart over acht in de Nicolaas Basiliek in Amsterdam. Dus, en dat is op de Prins Hendrikade 72. Nou, als je van muziek houdt en je houdt van Bach. Haché. Haché? Ja. Uh, ook. <laughs> ja. Haché. Ja. Borsten, aché. C -C Met Roy Kool. Ja. Dat, is, dat is hartstikke lekker, weet je dan? Dat weet ik. Ik roep zachtjes, help. Memorie Sunday was dit. Next to me. Ja, dat is wel een lekker ding, dus dat wil ik wel. Next daarnaast to me. zitten. Ja. Oh, nou, joepie, Alleen daarnaast zitten. Ja, nou, Wat natuurlijk, heb je ja, daar uh, nou aan? Ja, dat weet ik niet. Dat oh. is waarom is voor dat genoeg, denk ik. Sommige, sommige <lacht> dingen dan is het toch genoeg als je er gewoon even naar kijkt? Ja. <lacht> Stel uh, je is niet zo aan. je hoor, bijna niet hoesten. Jawel, wel, joh. Ruff, koff, koff, koff, koff, <lacht> Goedemorgen. Sorry ja. hoor. Nou, moet je een zakdoekje? Nee hoor. Ik <laughs> weet niet wie daarna, daarna de, de, de microfoon gaat gebruiken. Nee, maar nee, ik nee, zou een nee, fles alcohol meenemen. <laughs> <Nee. Nee>. nee. <laughs> <hij> ah, je kan <hij> er goed. wel lachen. Ja, natuurlijk. En, en die kleine, hoe is het daarmee? Is die ook verkouden? Weet ik veel. Oh. Mijn kind niet. Oh, van wie wel dan? Dat weet niemand. Ik heb geen idee van wie Toetje er eentje is. Oh. Ik zie die ouders nooit. Dat okay. wordt hier beneden gedumpt. En dat oh. komt aan de trap opgeklommen. Uh... Met, die, met die lift hier? Ja. ja. Oh, ja. Het is een soort van zak van Sinterklaas, maar dan met een irritante verrassing. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Ja, dan. Dan gaan toe. we nog eentje doen, hè? Ja. Ja, ja, doe ja, maar. ja, doe maar. Where is the moment we need it the most? You the pool. Bed, Dave en Daniel Porter. Over Bed, Dave gesproken. Hans zit echt niet op te letten vandaag. Ik heb al een paar keer moeten zijn... Shh. Nee, <laughs> maar dat horen ze niet. Ik was al op tijd hoor. Ja, omdat ja. ik je al vier keer heb gezegd dat je je snufferd moet houden. Ja, oh, Hans, ja precies. want gelet op je leeftijd en uh, <lacht> seks. Op het moment dat je overtijd bent, dan zetten we je op de kermis. Ja. En dan lopen ja. we binnen met z'n allen. Ja, dat hoeven we niet meer te doen. <lacht> hey, we zijn er doorheen voor het eerste uh, uur. Ja. Het uh, ja. reclame nieuwsreclame. zijn We zijn zo weer terug. En dan zijn we, we zijn er zo weer. Terug. Ja, niet weggaan. Grieperig en wel. <lacht> Tot, ja. zo. Tot zo. Tot zo. Overigens, uh, uh, we gaan eruit met uh, My Girl van de Temptations.